Uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In Hongkong hebben duizenden leraren geprotesteerd. In de stromende regen liepen ze een protestmars naar het verblijf van Carrie Lam, de hoogste bestuurder van Hongkong. De leraren steunen de jongeren die al wekenlang protesteren... tegen de groeiende invloed van China. Ook willen de betogers dat Carrie Lam opstapt... en dat er een onderzoek komt naar politiegeweld. De protestmars van de leraren verliep vreedzaam. Het is de elfde keer op rij dat er in Hongkong een protestweekend is ingegaan. Vanmorgen hoopt de organisatie van de protesten op honderdduizenden deelnemers. De politie heeft gisteravond in Arnhem twee mannen met nepwapens aangehouden... na een tip van een getuige. Omdat het onduidelijk was of de wapens echt waren... droegen de agenten uit voorzorg kogelvrije vesten. Toen ze de auto van de verdachte klemreden, lieten ze meteen hun nepwapens zien aan de agenten. Het gaat om een man van 28 uit Arnhem en een 29-jarige man uit Heerlen. Volgens de politie zijn nepwapens soms maar nauwelijks te onderscheiden... van echte wapens. In Nederland zijn nepwapens verboden. Eindhoven Airport heeft opnieuw last gehad van een storing in het bagagesysteem. Dat leverde nauwelijks vertraging op en ook heeft waarschijnlijk niemand zijn vlucht gemist. Wel zijn er elf koffers achtergebleven op het vliegveld. Er is nog niets bekend over de oorzaak. Het is de derde keer in korte tijd dat het bagagesysteem op het Eindhovense vliegveld hapert. Het gebeurde ook al op 8 augustus en op 13 augustus. In Emmen zijn twee oude fabriekstorens opgeblazen. De 100 meter hoge fakkeltoren en 75 meter hoge schoorsteen... waren overbodig geworden. Ze waren van een gaszuiveringsinstallatie van de NAM... die het lokaal gewonnen aardgas ontzwafelde. Maar de gasvelden in Drenthe en Twente zijn vrijwel leeg... dus de fabriek kon worden gesloopt. Op het terrein in Emmen komt een park met zonnepanelen. Het weer is bewolkt, hier en daar valt er een bui. Vooral in de kustgebieden schijnt af en toe de zon... en het wordt een graad of 22...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 A job but I have a good time With the boys that I meet down on the line Says -S D-H-S-S -S. Man the rhythm given is the very best <laughs> yeah. I said B-1-B-2 Make a claims on your name's all you have to do Well for some be a drag if work ain't your bag And when you let them know You're more dead than alive in a 9-to-5 Then they say you've got to go and Get yourself a job, job or get out of this Get yourself a job, you a matter of mass A finger in each ear, you pretend not to hear Gotta get some space, get out of this place Man, man, I am a man Try on a job, you can't tell me I'm not Do you enjoy what to do? If not, just stop, don't say that. and rot In the streets, in the cars, on the underground If you listen real hard, you can hear the sound of a man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 begin van het tweede uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Je de Wem en de Wem Rap. Jawel. 7 over 3, Welkom terug. Uur 2. En wat gaan we daarin allemaal doen, albert -Jan? Ja, nou, wat gaan we daarin doen? Uiteraard, zoals u van ons gewend bent, rond de klok van half vier... de evenementenagenda. Want er zijn natuurlijk van alle evenementen die uw aandacht verdienen. Dus ik zou zeggen, houdt uw pen en papier bij de hand. Uh, verder natuurlijk nog wat uh, Zandvoorts nieuws in het kort. We hebben een uitnodiging liggen voor een bijeenkomst uh, voor... Formule 1, een informatiebijeenkomst voor de Formule 1. Daarover over een tweetal platen meer. Echter, u wordt wel even verzocht om zich aan te melden... voor die uh, informatiebijeenkomst op 27 augustus. Hierover zometeen meer. Uh, half vijf evenementenagenda. Verder nog natuurlijk Zandkort Nieuws in het kort in de tweede uur. Veel muziek. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar de enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. Kijken doe je via www.zfm-live.nl. En dan kijk je mee in de studio aan de Tolweg 10 aan de Zwaaiweven. Hallo, hallo. En dit is Kygo en Whitney Houston. Love.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 Hij zou zomaar in de Euro Breakdown kunnen, kunnen staan, deze plaat. Die hoort trouwens vanavond weer tussen 7 en 9 met Mike Bulle en Patrick van Buringen. De 40 beste plaat van Europa. En Kygo en Whitney Houston mogelijkerwijs ook in die hitlijst gewoon gaan luisteren vanavond. Dat was de High Love uiteraard naar het origineel van Steve Wingwood uit de jaren 80 en de gelijknamige titel. Zo gaan we het hebben over de formule 1, de informatiebijeenkomst die eraan gaat komen. Maar eerst de lessons in love. de single van Level 42 en The Lessons in Love. Ja, er gaat er binnenkort een informatiebijeenkomst komen... omtrent de Formule 1, Albert-Jan. Klopt, dinsdag 27 augustus, informatiebijeenkomst Formule 1. U allen bent van harte welkom op de informatiebijeenkomst... op 27 augustus over de voorbereidingen van de Formule 1. Tijdens de informatiebijeenkomst eh, wordt u geïnformeerd... over de voorbereidingen van de, voor de organisatie van de Formule 1 en welke plannen in ontwikkeling zijn. Als meer details bekend zijn over het onder andere bereikbaarheid en veiligheid... vertellen zij erover op een volgende bijeenkomst. Ook vertelt de organisatie van het Dutch Grand Prix... u over het programma van de racedagen op circuit Zandvoort. En na de presentatie uiteraard tijd om vragen te stellen. Aanmelden stuurt u een e-mail naar formule1apenstaatjezandvoort.nl formule 1 Onder vermelding van aanmelding informatiebijeenkomst 27 augustus. U kunt ook bellen met de klantcontactcentrum... telefoonnummer uh, 14023... 14023, en geef dan aan dat u zich wilt aanmelden voor deze informatiebijeenkomst. Nogmaals, de datum 27 augustus aanstaande aanvang half acht... en de zaal gaat open om kwart over zeven. En waar is het dan? De blauwe tram aan het Louis-David-Carré nummertje 1. Vanaf 2020 keert namelijk de Formule 1 naar 35 jaar terug naar Circuit Zandvoort. In mei, in mei 2020 wordt de Dutch Grand Prix Zandvoort voor het eerst weer verreden voor te, tenminste drie edities. Dutch GP Race BV organiseert de Heineken Dutch Grand Prix Zandvoort. DGP heeft een contract afgesloten met Formula One Management voor het organiseren van de Formule 1. De gemeente heeft vooral een toetsende en faciliterende rol in deze... Nogmaals, dinsdag 27 augustus, het begint allemaal om half acht... in de locatie De Blauwe Tram, Louis-David-Carré, nummertje 1. Zie je dat orkest al staan op het rechte stuk op circuit Zandvoort. En dan deze plaats. En dan begint de Dutch Grand Prix 2020. De informatieavond, je kan je aanmelden. Nog even de gegevens opstaan. Heb je ze in de buurt? Uh, ja, tuurlijk moet ik er wel even erbij, weer bij pakken. Je kunt op twee manieren zich aanmelden voor die uh, avond. En wel, je ja, hebt ook een fijn hoor. Hey. Heb ik het net opgeborgen. Dan moet ik het weer opzoeken. Ja, ik... Uh kom komen zo op terug. Ja, Oké, okay. <laughs> gaan we eerst een uh, andere plaat draaien hoor. Het dadelijk wel weer hoe we ons kunnen aanmelden. 27 augustus is hier in ieder geval, hè? Ja. Oké. Okay. En hier is uh, Phil Collins en de Easy Lover. Robert-Jan en ik deed even lekker mee met deze van Phil Collins... en de Easy Lover uit de jaren 80. Nou, we hadden het net over die informatiebijeenkomst van 27 augustus. Omtrent de Formule 1, waar kan men zich aanmelden? Dat kan op een tweetal manieren. Allereerst, stuur een e-mail naar formule1-zandvoort.nl formule1-zandvoort.nl onder vermelding van aanmelding, informatiebijeenkomst 27 augustus. U kunt ook bellen met het klantcontactcentrum en dat het telefoonnummer is telefoonnummer telefoonnummer 14023. 14023. En nogmaals, geef dan aan dat u zich wilt aanmelden voor de informatiebijeenkomst. De datum: dinsdag 27 augustus aanstaande. En Het begint allemaal om half acht en de zaal gaat open om kwart over zeven. En het wordt allemaal gehouden in de blauwe tram Louis David's Carré nummertje 1. Ik zou zeggen. Alle mensen die toch op een of andere manier met die Formule 1 2020 zijn begaan of zijn geïnteresseerd... melden zich aan voor deze uh, informatiebijeenkomst op dinsdag 27 augustus. En het zou mooi zijn als we dan uh, de officiële datum gaan horen. Uh, daar zit ik nou al weken op te wachten. Ja, ja, ja, maar misschien 27 augustus weten we meer. Heb je nog iets in de, wandel, in de wandelgangen gehoord? Welke datum Helemaal die misschien niks. gaat worden? Helemaal niks. Nou, ik houd op in het weekend van 10 mei. Maar ja, ik, uh, ik weet verder van niks hoor. Dit is puur een gok. Maar goed, we zullen het zien. Oké. Okay. Ik, ik hoop het volgende 27 augustus te horen. Ja. Dan gaan we het meteen melden, uiteraard. Klopt. We houden het in de gaten, de datum van de Formule 1 2020... hier in Zandvoort, op het circuit Zandvoort. En daar zijn we natuurlijk uh, beren trots op. Het staat dadelijk even de middagende naar nou, Albert Jans zei het al. Hij is uh, wat uh, minder uh, lang dan uh, dat je de afgelopen weken gehoord hebt... Maar het heeft er gewoon mee te maken dat we een beetje richting het einde van de zomer gaan. Ja, het is echt waar. En hier is Dustin Springfield als laatste voor de evenementenagenda. Dat was de oude single van Dusty, Dusty Springfield en In Private. Ja, een hele stapel, maar een minder grote stapel A4'tjes voor je, Albert-Jan. Dus daar komt hij. Nou, dat valt toch best nog wel ja, mee eigenlijk. Wat, als je van twee weken drie weken maakt. Ja, oh, oké, okay, dat wat okay, okay. langer. Nou, kom erop met de evenementen. Goed, allereerst de expositie Hoogbezoek in de Agatha-kerk. Dat is in de, op de Grote Krocht. Iedere woensdag en zaterdag van twee tot vier en zondags van half twaalf tot vier uur te bezichtigen... de expositie hoogbezoek in de Agatha-Kerk. De zandsculpturen, ze staan er nu. Het EK is al lang achter de rug. Maar u kunt nog steeds een prachtige wandeling maken... Naar, van zandsculptuur naar zandsculptuur. En dat nog tot en met november. Meer informatie over de zandsculpturenroute... kunt u uiteraard vinden op de website www.zandsculpturenroute.nl www.zandsculpturenroute.nl Gaan we naar 24 augustus. Van 7 uur s morgens tot 2 uur s middags is er weer een rommelmarkt van Soentje Oud Noord. Op zaterdag 24 augustus houden ze voor de 20ste keer deze rommelmarkt in Oud Noord. Deze zal plaatsvinden op het Tenkatenplantsoen Plantzoen, Potgietenstraat, Straat en Genestestraat. En begint om 7 uur s morgens en zal tot 2 uur duren. De rommelmarkt is voor iedereen toegankelijk en iedereen uit Zandvoort en de omgeving kan hier zijn spulletjes verkopen. Uh, uh, dus 24 augustus van 7 uur s morgens tot 2 uur s middags de rommelmarkt, rommelmarkt Soentje in Oud-Noord. Dan gaan we naar het circuit en wel op 24 en 25 augustus. Want dan is het weer de tijd voor spectac Spectacolo Sportivo Alfa Romeo. Liefhebbers van het merk Alfa Romeo kunnen volop genieten van een grote diversiteit aan bijzondere Alfa Romeo auto's. En ook een collectie van speciale modellen krijgt overvol volop de aandacht. Meer informatie over dit Italiaanse weekend... en over alle andere activiteiten van het circuit Zandvoort... kunt u uiteraard terugvinden op de website www.circuitzandvoort.nl www En op 25 augustus van 4 uur middag tot 1 minuut voor 12 s nachts... is het weer tijd voor Zandvoort Alive. Denk het maar eens even aan. Zand tussen de tenen, een heerlijke vers gemaakte Mogito in je linkerhand... De vuist van je rechterhand in de lucht bewegend op de beat... en de blije gezichten van je vrienden om je heen. Het kan alleen maar Zandvoort Alive zijn. Toegang tot dit zomerse festival op het strand van Zandvoort is gratis. Op 25 augustus van 4 uur middags tot 1 minuut voor 12, s'nachts... Uh, Zandvoort Alive. En waar moet u dan zijn? Strandpaviljoen, Mango's Beach Bar en B Bas. Boulevard Benaar, straatafgang 14 en 15... En dan op 30 augustus vanaf 1 uur tot 3 november, 5 uur, is er de tentoonstelling Historic Grand Prix. In het kader van de historische Grand Prix besteedt het Zandvoort Museum jaarlijks aandacht aan één of meerdere helden uit de Nederlandse autosporthistorie. In 1952 was het voor de eerste sprake van een Nederlandse deelname aan de wereldkampioenschappen Formule 1. De jonge talenten Dries van der Lof en Jan Flinterman mochten op het Zandvoort starten in de Grote Prijs van Nederland. Dus deze toonstelling Historic Grand Prix gaat vanaf 30 augustus dus vanaf 1 uur open voor het publiek en het duurt tot 3 november. Meer informatie kunt u natuurlijk terugvinden op de website van het Zandvoortsmuseum. Ook over alle andere activiteiten www.zandvoortsmuseum.nl Gaan we naar 30 augustus dus om half 7 tot half 12 s avonds. Dan is het tijd voor Coming Soon. En dat is een, een, de avond van Live Jam en Sessions Far Out. Het is een terugkerend evenement. Het is al vanaf 24 mei is dat bezig. En op 30 augustus kan u kijken van Coming Soon. Dat is op 30 augustus van half 7 tot half 12 s avonds. De locatie to be is Far Out. Boulevard Paulusloot nummertje 7 in Zandvoort. En op 31 augustus tot en met 1 september komen er weer ADAC Noordzee Cup auto's op het circuit Zandvoort. De ADAC Noordzee Cup is terug in Zandvoort met de MSC Langeveld en een pakket van boeiende Duitse raceklassen. 31 augustus tot en met 1 september de ADAC Noordzee Cup in Zandvoort. Wederom tijdschema's, informatie, kaartenverkoop kunt u allemaal terugvinden op de website www.circuitzandvoort.nl www.sikwizandvoort.nl En op 31 augustus vanaf 8 uur s'avonds... nodigt Yves Berense ons uit. Op zaterdag 31 augustus wordt het een feestje op het Raadhuisplein. De Zandvoortse Yves Berense zal samen met onder andere Lange Frans Quincy Thomas, Quincy Thomas Bergen en Danny Vroger ervoor zorgen... dat er lekker gedanst en meegezongen kan worden... op deze 31 augustus vanaf 8 uur. Zoals gezegd, het gewind begint om 8 uur... En voor de laatste informatie kijken we dan even op Facebook. Muziekfestival Zandvoort. Yves Berensen nodigt ons uit. 31 augustus vanaf 8 uur. Samen met nogmaals met Lange Frans, Quincy, Thomas Bergen en Danny Vroger. Wat een line-up, die 31 augustus. Dan tot slot. Op 1 september is het vanaf 10 uur s morgens tot 5 uur s middags weer tijd voor de Jaarmarkt. Een traditionele terugkerende markt met meer dan 300 kramen. Meer informatie over de jaarmarkt op 1 september... kunt u terugvinden op de website www.zandvoortpromotie.nl. www.zandvoortpromotie.nl. Tot zover. Dankjewel, Albert-Jan. Nou, dat viel best nog wel mee, hè? Ja, ja. Maar nou, de komende dagen genoeg te doen hier in uh, Zalvoort. En dat mooie festival natuurlijk, hè? Eind van de maand met uh, Yves Berense en Friends. En dat uh, op het uh, podium uh, Raadhuisplein. Dat gaat een heel mooi uh, feestje worden. And the editor said, La Vecita, nothing's gonna change. Life can be funny, sometimes a shame. Making the same mistakes again and again. It isn't easy being a man. For a woman, it's hard. To me Come to take it away My TV dinner shows a starving face They kicked a man to death outside my place We strangle nature, we murder the trees For Forgetting we need the trees to breathe How did we make it? It's a mystery We're getting better That's news to me Are we defeated? Defeated like hell We may be losers But we'll never tell Nothing's gone It's a mystery. We're getting better. Well, that's news to me. Are we defeated? Defeated like hell. We may be losers, but we'll never tell. Nothing's gonna change. But we don't give in nothing's gonna change. Take it on the chip. Dat waren twee uh, wereldse platen non-stop op de zaterdagmiddag. Als eerste de Vissivre en That Is Gonna Change. En erachteraan uh, Santana en uh, Holdan. Ja, van de week werd er uh, op de ZFM-app een uh, bericht geplaatst... over de hondenbelasting, de controle op hondenbelasting. En een hond die zichzelf uh, gaat aanmelden aan de balie. Ook wel uh, een leuke, leuke, leuke, leuke foto trouwens. Oh, dus mocht je hem met... nog niet gezien hebben, kijk even op Facebook of de ZFM-app. En als je die niet hebt, die ZFM hebt, wat kan je dan Dan kan je hem downloaden. Gratis? Helemaal gratis en voor niks. En als we het toch over honden hebben... Ja, en er is elk jaar weer, weer uh, onduidelijkheid over... van die mag ik met mijn hond dan wel paard op het strand. Dus elk jaar uh, herhalen we er altijd even wat de regels zijn. Want als je langs het strand loopt... dan zie je dat, er, dat een heleboel mensen het niet weten of niet willen weten. Lekker met je hond of paard op het strand, dat mag wel. Maar er gelden wel regels en voorwaarden. In de periode van 15 april tot 1 oktober... mogen er tussen 9 uur s morgens en 7 uur s'avonds geen honden op het strand komen. Tussen 7 uur s'avonds en 9 uur s morgens mogen honden in diezelfde periode wel op het strand komen. In de periode van 1 oktober tot 15 april mogen honden de hele dag op het strand komen. De eigenaar, houder van de hond, is altijd verplicht om ervoor te zorgen... dat de uitwerpselen van een hond onmiddellijk verwijderd worden... In de periode van 1 maart tot 1 oktober is het verboden om met rij- of trekdieren op het strand te rijden dan wel te lopen. Dit geldt niet voor rij- of trekdieren van de gemeente, de politie, de Zandvoortse Reddingsbrigade, de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij, het Hoogheemraadschap van Rijnland of, Rijks... nog even door, of, of Rijkswaterstaat. Ja, nee, dus als, voor alle duidelijkheid. En dit geldt natuurlijk alleen wanneer zij deze dieren gebruiken om hun functie uit te oefenen. Ook is het verboden om zonder vergunning op het strand... een rij- of trekdier aan het publiek te huur aan te bieden. Er is een folder daarover. Honden in Zandvoort, waar zijn de aangewezen losloopgebieden? Ik zou zeggen, kijk gewoon even op de website van de gemeente Zandvoort. Want daar staan deze regels ook heel duidelijk nog een keer voor u opgeschreven. Ja, en als die seizoenen zeg maar afgesloten worden... Dan hebben we altijd op het strand de uh, Big Walk. Ja, dat klopt. De Big Walk, speciaal voor uh, de hulphonden. Ik hoop dat het dit jaar uh, ook weer uh, plaats gaat vinden. En het zou dus uh, eind september, begin oktober moeten zijn. Hè? Klopt. Precies op de eerste dag dat ze weer lekker het strand op mogen. En uh, het is kwart voor uh, vier geworden. <laughs>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 Niet zonder het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 Ja, nee, het gaat even niet goed. Harms. Ja, ja, dat gaat even niet goed. Draai ik misschien een goede plaat. Ja, ja, <laughs> heb jij misschien nog een berichtje ja. of zo? natuurlijk. Ja, een hele computer op zwart. Hoe krijg ik dat nou voor elkaar? Dat is knap. Mm -hmm. Dat vind ik knap van je. Ja. Goed. Nou ja we gaan hem gewoon opnieuw opstarten. Het nou. zal velen van u niet zijn ontgaan dat het, uh, het pand van voormalig Café Nuf te koop staat. Waar de toekomst uh, ligt van het recent gesloten Café Nuf. Dat weet niemand. Sinds halfwege de vorige maand is het café gesloten. De pandeigenaren hebben het inmiddels in de verkoop gezet. Voor 1,6 miljoen euro mag het Grand Café van Eigenaar verwisselen. Op de website van het café staat een omschrijving van het gebouw... dat stamt uit circa 1812. De koop bevat het historische vrijstaande pand... met daarin het Grand Café. Het later aangebouwde restaurantgedeelte inclusief keuken op de eerste verdieping... een ruime keuken, een kelder... Onder het gebouw een grote biertankopslag en uiteraard het zonnige terras. Het pand kan direct betrokken worden en is vrij van personeel en of huurder. De oplevering is es-is. De verkoper verstrekt verder geen enkele garantie omtrent de staat van het ontroerend goed, de werking van de installaties en of de inventaris. Het is te hopen dat er snel een enthousiaste kandidaat met geld uiteraard zich meldt. Want deze parel in het centrum met een groot zandvoortverleden. mag toch niet te lang leegstaan en zeker niet met het oog op de toekomst in de Formule 1. In de, in nee, daar moet, moet er zeker wat mee gedaan worden. Maar, maar, maar ik zelf gewoon even los van ieder iets, maar ik zat laatst keer bij Loetje een, een biefstukje te eten. Dat, dat schijnt heel bekend te zijn in de omgeving. Dat, dat vindt hij nou een uitgerekend mooi pand voor. Nou, mocht dus, er wie weet Loetje op dit moment <laughs> aan het luisteren zijn, ja, Je weet nog een pandje te kopen voor 1,6 oh, miljoen doen. Halterstraat nummer 5. Voorzitter, in Zandvoort. En hier is nog een keer Elfafiel. Let's dance in style, let's dance for a while. Haven't can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb bomber, not? Let us die under, let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, that is a shot. The music's for the sad man Dat het in eerste instantie niet goed ging met deze plaat. Nogmaals, de zinger van Elfa Field en Forever Young. Ja, er wordt vandaag geoefend door de heren van SV Salvoort. Spelen vandaag thuis een oefenwedstrijd tegen de Falken uit Valkenburg. Nou, in de 57e minuut is er gescoord door Robin van Dijk. Score 1-0. Nigel Castine scoort er dan in de 61e minuut weer. 2-0. En juist is er weer gescoord door Jesse de Haan... en staat het 3-0 in de 65e minuut. Tot zover het nieuws over deze oefenwedstrijd. En uiteraard houden we die voor je in de gaten. En daarbij aanwezig is trouwens Jan van der Leden. En wij zijn er zometeen naar het nieuws en weer van 4 uur weer terug... het derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Graag tot zo.